1 Uur. NPO Radio 1 Met Willemijn Veenhoven. Het kan je niet ontgaan zijn. Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen Willem Holleder, alias De Neus. Een crimineel die zijn werk zeg maar iets te veel mee naar huis nam. Verdacht van de moord op zijn zwager en zijn zussen zijn nu belangrijke getuigen tegen hun broer. Zometeen na 1 Uur in de Nieuwsbv veel meer daarover. Dan nu de ruzie tussen Nederland en Turkije zit in een nieuwe fase. Dat nu in het NOH Channel. Liesverrot Thomas. Want Nederland trekt zijn ambassadeur in Turkije officieel terug. Den Haag doet dit omdat er nog steeds geen oplossing is... voor het politieke conflict tussen beide landen. De relatie met Turkije staat onder druk... omdat vorig jaar twee Turkse ministers werd verboden... om in Nederland campagne te voeren voor een Turks referendum... dat president Erdogan meer macht moest geven. Volgens minister Zelstra van Buitenlandse Zaken... is er voorlopig geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen. We zijn al een paar maanden bezig met de Turkije om de relaties te normaliseren. Het was voor Nederland belangrijk dat dat in balans zou gebeuren. Dus zeg maar gelijk oversteken en vooral naar de toekomst kijken. Na een aantal maanden besprekingen en voorstellen gedaan te hebben, hebben we moeten constateren dat het niet gelukt is. En dan op een gegeven moment moet je er ook mee ophouden. Omdat doorpraten niet meer zinvol is. Van de buitenkant leek het alsof het toch wel wat schot in de zaak zat. Uh, Erdogan begon het over mijn oude vriend Rutte te hebben. en Nederland gaf ook signalen van nou, we willen wel weer praten. Maar er is blijkbaar toch iets misgegaan. Er waren uh, best hoopvolle signalen. Daarom hebben we het ook maanden vol gehouden. Om te kijken of het echt uh, wilde lukken. Maar het is belangrijk dat het in balans uh, gebeurt. Dat er geen excuses uh, uh, over en weer gemaakt uh, uh, gaan worden. Uh, en die balans... Uh, was, uh, hebben we niet kunnen bereiken. Het van Turkse zijde was er de noodzaak om een eerste stap van Nederland te krijgen. Nou, uh, wij hebben een hele andere uh, beeld van vorig jaar dan, uh, dan zij. Uh, en dan loopt het vast, omdat het is of in balans of niet. En we moeten na een aantal maanden gesprekken constateren dat het dan niet wordt. En dat we dan onze ambassadeur, die al tien maanden werkloos thuis zit, uh, terughalen. Zodat deze topdiplomaat elders in de wereld ingezet kan worden. Maar eigenlijk zegt u dus, de Turken wilden alleen bewegen als Nederland excuses zou maken. En dat waren we niet van plan. Nou, Nederland heeft altijd helder aangegeven geen excuses willen maken. Maar uh, Je hebt excuses, uh, eerste gebaren. Uiteindelijk moet het in balans. Het moet een evenwichtig, zeg maar gelijk oversteken uh, verhaal zijn. Waarbij je even terugkijkt naar maart vorig jaar, maar vooral vooruitkijkt. En ik heb moeten constateren dat dat niet gelukt is. Uh, en dan, ja, hoe lang moet je op een gegeven moment doorpraten? We zijn al een paar maanden bezig. We komen niet meer vooruit. Uh, en dan moet je ook duidelijkheid scheppen. En we hebben vandaag gezegd, nu trekken we onze ambassadeur terug. Die kunnen we dan elders in de wereld uh, opnieuw inzetten. In de tussentijd, dus zolang wij geen ambassadeur daar hebben... ook geen ambassadeur vanuit Turkije in Nederland. En we stoppen de gesprekken op dit moment... omdat we uh, geen vooruitgang meer hebben. Minister Zelstra van Buitenlandse Zaken hoorde u in gesprek... met verslaggever Jeroen van Dommelen. Het Amerikaanse leger is begonnen met het terugbrengen... van het aantal militairen in Irak. Meer dan de helft van de 8900 militairen die er nu nog zitten... wordt er overgeplaatst, nu de strijd tegen IS zo goed als is gestreden. Getuigen melden aan het persbureau AP... dat de eerste Amerikaanse manschappen al zijn teruggetrokken. Ze zijn met wapens en materieel overgevlogen naar Afghanistan. In 2014 raakte de VS betrokken bij de strijd tegen IS in Irak. Grote delen van het land werden, werden of waren toen ingenomen door IS-strijders. Eind vorig jaar zei Irak dat de terreurorganisatie uit het hele land was verdreven. Aan het begin van de rechtszaak tegen Willem Holleder... heeft zijn advocaat Jansen nog eens benadrukt... dat er onvoldoende bewijs is om Holleder te veroordelen. Volgens hem is er geen technisch bewijs... en is er sprake van zelfgetrokken conclusies... op basis van wat getuigen van horen zeggen hebben. Holleder staat terecht voor betrokkenheid bij de moord op zes mensen... onder wie zijn zwager Cor van Hout en op willem Emstra. De officier van Justitie zei dat er met de moorden groot onrecht is aangedaan... waar de nabestaanden van de slachtoffers nog steeds last van hebben. Ze zei te hopen dat tijdens het proces duidelijk wordt waarom mensen zijn vermoord. Het is vandaag de eerste van 65 geplande zittingsdagen in het proces. Huisartsen en slachtoffers herkennen vaak een konmoloxinevergiftiging niet. Daardoor vallen er onnodig doden. Dat zegt de GGD Gooi en Vechtstreek. Probleem is dat de klachten bij een vergiftiging vaak vaag zijn, zegt deze arts. Algemene klachten als hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid... die komen heel veel voor. Mensen zullen dan in eerste instantie niet aan koolmonoxide... aan hun ketel of gijzer denken. En ook voor huisartsen is het heel moeilijk om deze klachten te herkennen... als verschijnselen van een koolmonoxidevergiftiging. Want bij zulke klachten wordt vaak gedacht aan griep. En omdat de vergiftigingen bovendien vaak in de winterperiode plaatsvinden... als de kachel brandt, kan het met de diagnose makkelijk misgaan. De GGD-arts raadt mensen aan om hun cv-ketel te controleren... en een koolmonoxidemelder melder te kopen. De brandweer begint een campagne om mensen te wijzen... op de gevaren van koolmonoxidevergiftiging. vergiftiging door de klimaatmaatregelen van het kabinet Rutte 3... stijgt de energierekening voor lagere inkomens... relatief veel harder dan voor hogere inkomens. Dat staat in een onderzoeksrapport in opdracht van Milieudefensie. Om de uitstoot van CO2 duurder te maken... wordt de energiebelasting op gas verhoogd. Dat raakt de laagste inkomens harder dan hogere inkomens. Zuid-Korea sluit de komende Olympische Spelen... de grenzen voor 36.000 buitenlanders. Onder hen zijn ook mensen die mogelijk banden hebben met de IS... Staatspersbureau Jon Hap schrijft dat de controles alleen zijn bedoeld om de veiligheid tijdens de Spelen die vrijdag beginnen te garanderen. Op de provinciale weg bij Ruurlo in de achterhoek zijn twee mannen uit Hengelo omgekomen bij een verkeersongeluk. Een derde automobilist raakte zwaar gewond. Eén auto kwam in de slip terecht, belandde op de andere weghelft en kwam in botsing met een tegenligger. Het NOS-journaal. Nederland grijpt in op Sint Eustatius. Volgens staatssecretaris Knops van Koninkrijks, Koninkrijksrelaties... is er op het eiland onder meer sprake van wetteloosheid... en financieel wanbeheer. Dat concludeert hij na onderzoek, zegt verslaggever Hans Anderingga. Ze spreken van grove verwaarlozing, grove taakverwaarlozing. Er is sprake van uh, discriminatie, intimidatie, bedreigingen... beledigingen, willekeur, machtswellust. Kortom, uh, de bewoners die zijn...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 Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015, weigert vragen te beantwoorden van de rechtbank in Brussel. Hij staat daar vandaag terecht voor een schietpartij... drie dagen voor zijn aanhouding in maart 2016... in de Brusselse gemeente Vorst. Abdeslam zegt alleen naar de rechtbank te zijn gekomen... omdat hem dat is gevraagd, zegt correspondent Sander van Horen. Hij legt uit dat hij ook deze rechtbank niet erkent. Dat hij uh, zegt, jullie hebben bewijs, voer het maar aan. Ik heb het recht om hier te zijn, uh, dat, uh, daar maak ik gebruik van... maar ik heb niet de plicht om te spreken en dat doe ik dan ook niet. Want uiteindelijk zei hij, is er maar één gezag... dat ik herkennen, dat is het gezag van God. Een tweede terreurverdachte die vandaag in Brussel terecht staat is Sofien Ayari. Hij wist met Abdeslam te ontkomen bij de schietpartij in Vorst. Het weer op steeds meer plaatsen is de zon gaan schijnen en het blijft vanmiddag droog bij een temperatuur tussen 1 en 4 graden. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen meer zon, alleen in het zuidoosten en noorden is er kans op wolkenvelden. En dan wordt het 1 tot 3 graden boven nul.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 NPO Radio 1. de Nieuws -BV. Goedemiddag. De Olympische sporters zijn onderweg naar Zuid-Korea. En ook Erwin Benemars die pakt zijn tas en vertrekt vanavond. Maar straks na half twee spreek ik me eerst nog even. samen met onder andere chef de mission Jeroen Bijl. Maar nu eerst, het gezin Holleder. De NieuwsbV. Ja, het megaproces tegen Willem Holleder is vanochtend van start gegaan in de bunker. de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. En iedereen die de zaak volgt kijkt rijkhalsend uit naar de verklaringen van Holleders tussen Astrid en Sonja. Ik praat over de zaak met misdaadjournalist Jan Meijers... van NRC Handelsblad. En die is voor ons even uit de bunker gekomen. En Zit nu ja, op ik de. Ja, heb je nu bijna kunnen horen. Ja, want er wordt net een, een verdachte afgeleverd. Of is dit gewoon de beveiliging? Ik hoor een soort helikopter. Ja, lijkt... er, komt, er komt hier een, een vrij grote helikopter net boven mij langs vliegen. Ja, dat klopt. Ja, ja. Maar uh, ik, geloof, ik, ik hoor je nu weer goed. Ja, maar wat, wat denk je? Is dit, is dit beveiliging of is dit een. een... Hallo? Hallo? Hallo? Oh jee. Oh jee. Dan Ben je uit de bunker met ons te praten? Veilig op de achterbank van de technicus. Klaar om een fijn achterbankgesprek te voeren en dan gooit een helikopterroute in het eten. We gaan hem even opnieuw bellen. En eens even kijken of we aan de lijn kunnen. Jan Mees van NRC Handelsblad die, die de zussen Holleder ook goed kent. Ja. Hallo? Hallo Jan Mees, ben je er weer? Ja, ik ben ja, Hi. ik hoor je weer. Wacht Hi. even. Ga je, ga je gang. Ja, mooi. Ja. Je bent voor ons even uit de bunker gelopen. Uh, ja. mag, je, mag jij wel weer naar binnen? Want ik hoorde dat Peter R. de Vries die komt er niet in. Nou, uh, ik, ik moest net weg. Toen ik uh, zeg maar naar, de, naar, de, naar, de, naar de microfoon. Ja. Uh, het punt is het volgende. De rechtbank wil niet dat getuigen die nog kunnen moeten verklaren... in de rechtszaak uh, tegen Holleder... dat die direct kennis kunnen nemen van uh, de verklaring van Holleder ter zitting. Dat betekent dat uh, de rechtbankvoorzitter heeft verboden... dat de, uh, de getuigenissen van Holleder uh, worden opgenomen. Dat mag van hem niet meer. Mm -hmm. En om die reden moest dus ook uh, Peter R. Peter de Vries even in de zaal komen. Uh, en uh, ik kreeg de indruk dat voorzitter Wieland hem de toegang tot de rechtbank uh, wil ontzeggen... totdat Holleder klaar is met uh, verklaren. Ja, want, want Peter R. de Vries die moet zelf ook nog getuigen. Uh, nou, dat die mogelijkheid is prima. Kijk, hij is eerder opgeroepen bij de rechtcommissaris. Toen heeft hij zich op zijn verschoningsrecht als journalist uh, uh, beroepen. En hij heeft toen wel gezegd: Ik ben bereid om in de zittingszaal te komen en daar te uh, getuigen. Mm -hmm. uh, en uh, die kans bestaat. Zoals uh, u misschien weet is uh, Holleder ooit een keer veroordeeld voor de bedreiging van PDF-vries. Ja, uh, bij zeker. Zijn, uh, ja. Bij zijn woning in Hilft. Ja. Ja. Komt die helikopter weer aan trouwens? Ja, maar wat, wat, wat komt die helikopter doen, denk je? Nou, hij vliegt wel echt recht boven de rechtbank. Dus ik heb geen idee of het ermee te maken heeft of niet. Het ik zou het het mee zal geen, ui geen uitbraakpoging zijn. Dat zou nee, spectaculair dat denk zijn. Ik niet, hoor. Nee. Goed, laten we het hebben over niet over Peter de Vries, maar over Holleder. Want hij heeft vanochtend al gesproken. Mm -hmm. um, we hebben al wel iets gehoord, maar um, wat had hij te zeggen? Nou, hij zei kort twee dingen. Hij, in reactie op het Openbaar Ministerie zei hij dat hij inderdaad gelogen heeft. Uh, of nee, sorry, dat hij niet de waarheid heeft gesproken. Uh, soms zijn dat twee verschillende dingen. Uh, over uh, een, uh, een, uh, een collega uit de Onderwereld die nog dood is, Timmy Hillis. Ja. En over het onderzoek naar de nooit gevonden Heineken miljoenen, de zogeheten Goudtjeertzaak. Uh, daarover zei hij dat hij ook niet altijd de waarheid heeft gesproken. Uh, en dat gaat nog een grote rol spelen, omdat uh, volgens de verdediging van Holleder... ook zijn zussen, belangrijke getuigen uh, tegen Holleder... Uh, niet de waarheid hebben gesproken over die Goudsnipzaak, want dat gaat namelijk dan ook over de erfenis van Cor van Hout. En een van de zussen uh, uh, van Willem-Holweder, Sonja, was de de weduwe van Cor van Hout. Ja, ja, ja. En hij heeft ook echt wel iets specifiek gezegd over zijn zus. Hè? Dat hij, dat hij met, uh, met Astrid helemaal niet zoveel contact had eigenlijk. Dus, dat, dus alles wat ze over hem zegt, dat dat eigenlijk maar een beetje onzin is. Ja, dat heeft hij ook gezegd. Hij heeft gezegd, nou, eigenlijk had ik met, uh, met Astrid helemaal niet zoveel contact. Dus eigenlijk pas sinds 2013 dat het een beetje gekomen. Nou, dat is van belang dat Astrid zegt, ik heb jarenlang als een soort van vertrouweling gefungeerd van mijn broer. Um, en uh, wat bleek vervolgens... het Openbaar Ministerie heeft die bewering uitgezocht. En er is heel veel telefonisch contact geweest... tussen Astrid en binnen. Ja. Tenminste 500 keer. En Astrid is ook... Um, uh, 20 keer op bezoek geweest bij Holleder... na zijn veroordeling in 2007... voor ja. afpersing... Uh, en uh, met andere woorden, die bewering dat Astrid uh, en Willem elkaar niet zo vaak spraken... die ik ook mijn ministerie af als volslagen Ja, ja. En ze hebben natuurlijk ook, daar gaan we een stukje van laten horen... Astrid en Sonja hebben ook in het geheim opnames gemaakt van gesprekken met Holleder. Uh, even om een indruk te geven, in dit fragment hoor je Willem en Sonja. Ze drinken een kopje koffie in Amsterdam-Zuid. En zij vertelt aan hem dat ze die bedreigingen die hij alsmaar uit... dat ze die op papier gaat zetten. Alles met jou kan bespreken ja, is er helemaal iets aan een de hand in. Smerige stinkwaard. Wat ja. weet je. Wil je dat... wat op papier gaan zitten? Vieze hoer. Wat nou? He? Ik ga wel wat op papier zetten. Ga dat op papier zetten, die jongen? Ja, dan. Maar als, als, als ik ga, gaat een ander ook. Ja, hoe gaan ze dan? Nou, weet ik veel kan uitkomen. Gaan we dragen mee? Nee. Gaan we dragen mee? dragen mee. mag klaar kort en net hoor. Kan wel wat je zet en wat je doet, hè? Want je kan niet overal mee wegkomen, hè? Ja, het is een beetje moeilijk te, te, te, te horen, maar. Goed, hij bedreigt haar en, en zij uh, probeert daar weer een beetje onderuit te komen. Mm -hmm. um, het is allemaal uh, weinig verheffend, dat kan, dat kan je wel zeggen. Het gaat dat over smerige stinkglijpert en stinkhoer enzovoort. Sorry, wat zei je Tom? Ik zei, nee, dat is, dat is al het minste wat je kunt zeggen. Dat het weinig verheffend is. Ja, het is absoluut weinig verheffend. Um, de, de, de, maar dit, hè, het eindigt namelijk met um, uh, Willem zegt uh, uh, tegen haar: van, uh, um, is dit een dreigement? Nou, dan maak ik gelijk korte met, hoor. Kijk uit wat je zegt hoor, want dan maak ik gelijk korte metten, je kan niet overal mee wegkomen. Dat ja. klinkt heel bedreigend. Um, mm -hmm. Wat is de betekenis van zo'n opname in de rechtbank? Want is dit al een stukje bewijs? Nou, daar zal ongetwijfeld heel lang discussie over worden gevoerd. Want je, kijk, je kan zeggen, hij bedreigt haar hier met, uh, ik, ik, ik doe je wat aan. Zeg mm -hmm. ik even heel voorzichtig. Uh, maar je kan ook zeggen, ja, zo spraken wij nou eenmaal met elkaar... Hey, dit, is, dit, is, dit is een, een, een dysfunctionele familie. Opgegroeid met een, met een vader die, die een kwaaie dronk had en losse handjes. En uh, die mensen gaan op een bepaalde manier met elkaar om. Nou, de kamp, het kamp van Willem zal zeggen: joh, dit, is, dit waren onze omgangsvormen. Dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Mm -hmm. En uh, de, Sonja en Astrid zullen zeggen: van, Nou, nee, dat moet je heel letterlijk nemen. Uh, hij, want hij maakte er dan ook handgebaren bij. En dan, dan maakte hij met zijn hand een pistool. En dan bedoelde hij dus. Nou ja, wat, wat doe je met een pistool? Ja, maar dus, ja, dat, dat, dat, dat hebben we niet op beeld natuurlijk. Dat nee, is dat hebben we maar... niet op beeld. Maar nee. ik bedoel, de, de, kijk, en of dat dan bewijs is... Nou, dat, dat vind ik echt heel moeilijk te zeggen. Dat is uiteindelijk uh, gelukkig de taak van de rechter... en niet van de verslaggever. Ja. Um, <laughs> ja. Maar het, het, het, het, het tekent wel, zeg maar... In, in een heel klein tekent het waar een deel van die rechtszaak over zal gaan, Namelijk, wat wordt er bedoeld? Ja, en, ja. Um, uh, en wie spreekt de waarheid? Wie is geloofwaardig? En eigenlijk kwam vanochtend al, vanaf de eerste minuut... werd zeg maar bestreden het Openbaar Ministerie de geloofwaardigheid van Holleder. Van, hè, Holleder zegt, hij zag Astrid nooit... terwijl er heel veel telefooncontact en heel veel gevangenisbezoeken zijn... Mm -hmm. En de verdediging van Holleder zei van... Nee, die vrouwen die liegen, die hebben een heel ander motief. Ze spreken de waarheid niet. Nou ja, goed, aan de rechtbank om dat allemaal een keurig netjes op een rij te zetten... en daar iets van te vinden. Mm -hmm. Maar dat zal wel de strijd zijn die uh, voor een belangrijk deel... in de rechtszaal uh, gevoerd zal gaan worden. Nou, daar ja, nou hoorden we net een stukje van deze opname. Uh, platte scheldpartijen, van alles en nog wat. Ik heb al eerder wel stukjes eruit gehoord. Weet jij of er nog andere opnames tussen zitten... waarbij het nog veel duidelijker is dat Willem Holleder... Uh, nou, he, dat hij dat, dat, dat echt dreigt. Dus dat er nog... Dat er nou, nog een is... bewijs is wat, wat, wat, wat zwaarder weegt dan wat we nu net hoorden. Er is één opname en die heeft Astrid gemaakt toen hij al aangehouden was in deze zaak. Dus dat is begin 2015 geweest. Nou ja. Toen is ze in de gevangenis gegaan. En toen wilde ze weten wie Cor van Hout, haar zwager, um, uh, had verlinkt. Zeg maar. Wie had verteld waar hij was op de dag dat hij is doodgeschoten. Okay. En die opname is niet heel goed te horen. Maar volgens Astrid wordt daar gezegd... dat hij zegt van, nee joh, die was het niet. En dan begint hij te fluisteren, het was die en die. En dan noemt hij een naam. En die naam, dat is Robert de Haak. Dat is de man die daar is doodgeschoten. Ja. Naast Cor van Hout. En dat zou dus... de de man zijn, zeg maar, die uh, Cor heeft verlinkt, om het maar eens even zo te zeggen. En um, nou ja, dat, kijk, als het feit dat hij dat zou weten, als je dat echt kunt afleiden uit die band. Ik heb die band niet zelf gehoord, of maar een heel klein stukje. Mm -hmm. um, maar als, je dat, als hij dat zou weten, dan zou dat kunnen duiden op wat ze dan noemen daderinformatie. Dus dat is informatie die alleen maar iemand die betrokken is bij zo'n misdaad kan weten. Mm -hmm. nou ja, als, dat, zeg maar, als de rechtbank dat daaruit zou concluderen, dan kan het daadwerkelijk bewijs zijn. Maar ja. dat is natuurlijk wel een, dat is een als dan, want dan moet, dan moet je het eerst goed kunnen horen. En dan moet vervolgens de rechtbank dat ook echt concluderen. Ja. Maar in die zin zijn er dus op die opnames wel degelijk potentiële bewijzen, uh, ja. bewijzen te vinden. Even, even een kleine. En zij sprong naar die kor van Hout. Dat was natuurlijk, mm -hmm. zoals hij zelf zei, zo'n bloedgabber. He, dat mm -hmm. waren de allerbeste vriendjes. Waar is dat misgegaan mm -hmm. tussen die twee? Um, nou, dat is eigenlijk misgegaan nadat ze vrij kwamen... Uh, uh, van, uh, uh, uit de, uit de, nadat ze hun celstraf voor de Heineken-ontvoering hadden uitgezeten. Mm -hmm. um, Cor ging in drugs. En Willem wilde dat niet. Uh, dat was één ding. Uh, dus Cor ging uh, ah. uh, smokkelen... En het andere ding was dat Cor een vrij vervelende dronk had. En hij dronk ook heel vaak. Dus, uh, en op enig moment voelde hij zich ongeschikte van Cor... en dat wilde hij niet langer. Nou, toen kregen ze uiteindelijk ruzie, klassiek in de onderwereld... over een gepakte partij drugs. Uh, uh, en Cor van Hout moest geld betalen aan twee rivalen... Klepper en Mierenmet. twee mannen uit de Amsterdamse onderwereld. Ja, maar die nu allemaal al voor terecht staat, hè? Holleden, natuurlijk, uh, ja, voor de precies. moord op en al die mannen. Ja. ja, en Cor wilde niet. Die wilde niet betalen. En uiteindelijk uh, werd Willem bedreigd. En die heeft toen besloten dat hij toch ging betalen. Nou, en daar is het definitief misgegaan. Dus toen hebben ze echt ruzie gekregen. Mm. Toen, is, uh, nou, toen zijn ze uit elkaar gegaan, hebben ze uh, volgens uh, velen de, de, de nooit gevonden Heineken miljoenen onderling verdeeld. En zijn ze ieders hun weggegaan. En belangrijk detail: toen stapte Willem. Over van naar het kamp van de vijanden van Kort. namelijk Sam Klepper en John Miermet. Ja, ja, ja, ja. En dat is het soort van intrige wat je dus telkens terugziet in, in, in dit verhaal rond Holleden. dat hij telkens zeg maar, van, van vrienden wisselde en uh, zijn, zijn, uh, zijn nieuwe vrienden. Waren dan vaak vijanden van zijn oude vrienden. En is het nou ook zo dat hij eigenlijk, uh, las ik dat nou in het stuk, dat hij uh, Sonja, dus uh, d, hm. zij was getrouwd met Cor van Hout. Ja. Cor van Hout wordt doodgeschoten. Het is dus potverdorie, zijn eigen uh, zwager, of noem je hm. dat? Zijn eigen, um, ja, zijn zwager. Ja, en, um, en, maar eigenlijk heeft hij nog geprobeerd om Sonja te laten betalen voor die liquidatie van haar eigen man. Ja, dat klopt. Uh, dat is gebeurd op de dag van de begrafenis... in de versie van Sonja en Astrid. Dus in die versie was... Uh, uh, Willem Holleder was niet aanwezig op die begrafenis. Dat staat vast. Mm -hmm. En in de versie van de twee zussen moesten zij... nadat uh, Cor begraven was... Uh, moesten zij naar het Amsterdamse bos komen. En toen zou Willem daar gezegd hebben... Dat, dat hij een sleutel wilde van een huis in Spanje. Want dat huis dat wilde hij uh, verkopen... om zo de schutters, uh, zeg maar de moordenaars van Cor, te kunnen betalen. En dat moest allemaal van een, weer een andere figuur in de onderwereld. En die man heet Stanley Hillis. En die leeft inmiddels ook niet meer. Um, dus het is een moeilijk te controleren verhaal, denk mm -hmm. ik. Uh, maar dat is inderdaad wel wat de zussen gezegd hebben. Ja. Nou, uiteindelijk gaat er natuurlijk, nee, gaat die, gaat die confrontatie plaatsvinden. Het mm -hmm. moment dat Willem Hollijder in de rechtbank... de getuigenissen mm -hmm. van zijn zussen zal aanhoren. Wat mm -hmm. verwacht jij van dat moment? Nou ja, je ziet nu al dat dat heel erg op de spits gaat uh, gedreven gaat worden. En uh, ja, het feit is, straks zullen zijn zussen in dezelfde zaal zitten als hun broer. En uh, voor zover ik weet mag Willem Holleder ook aan zijn zussen vragen stellen. Want zij zijn getuigen in zijn strafzaak. Dus daar zie je dat, zeg maar, dat familie-epos van de, de bekendste misdaadfamilie uh, tegen Willem Dank van Nederland... Dat dat zal zeg maar op dat moment zal dat zijn zijn hoogtepunt bereiken. Maar gaat hij dat ook doen? Dat, dat, verwacht jij dat? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik ik ben niet in de omstandigheden... dat ik met hem kan praten. Maar ik denk niet <lacht> nee. dat je dat moet uitsluiten. Nee. Ik bedoel, ik denk het, het is duidelijk dat dat Willem en Astrid staan lijnrecht tegenover elkaar. Astrid zegt ook: ik ben een Holleder. Um, en uh, ik heb haar een keer gesproken. Het is een het is een een, een, een, een ja, hoe zeg je dat? Een, een uh, um, een welbespraakte en uh, uh, goed aanwezige vrouw. Ja. Uh, die zichzelf heel goed kan uitdrukken. En ja. die stevig in de schoenen staat. En uh, ja, dat, dat wordt een confrontatie. Ja. En die druk op, op haar en op, en op Sonja en ook Sandra... die moet natuurlijk waanzinnig zijn. Die moet immens zijn. Dan gaan ze het volhouden. Wat denk jij? Ja, dat, je hebt ze gesproken. Dat is, ja, dat is een goede vraag. Ik, dat vind ik moeilijk. Het, het, het, het, volgens mij kun je dat kun je dat eigenlijk, als je dat zelf nooit hebt meegemaakt... slecht inschatten hoe dat voelt om dat te doen. Maar ik weet, ze, ze hebben wel uh, aan mij verteld hoe ze het ervaren. En voor hen is het wel een gevecht op leven en dood. Uh, ja. zo, zo, ik bedoel, ik weet niet of je dat letterlijk moet nemen... maar zo voelt het in ieder geval wel. En dat geldt natuurlijk voor Willem Holler ook... Want als hij veroordeeld wordt voor één of meerdere van de feiten... die op zijn telastlegging staan... Ja, dan is er eigenlijk maar één straf denkbaar en dat is levenslang. Dus het, het gaat hier echt over uh, ja, hele lange straffen... en gevoelsmatig hele uh, belangrijke kwesties. En, en, en voelen de dames zich veilig als hij eenmaal levenslang krijgt? Um, Astrid heeft tegen, tegen mij gezegd dat ze de rest van haar leven... Uh, overal rug zal uh, blijven kijken. Dus uh, ik denk dat zolang hij leeft, zij zich niet veilig zal voelen. Nee. Goed, hartelijk dank voor dit moment. Jan Meers, misdaadverslaggever van NRC Handelsblad. Je gaat weer terug de bunker in om de zaakrolleder verder te volgen. Zeker, graag gedaan. Ja, behoorlijk veel trek Ja, gier je en gie, kopen Hoef je niet met te lopen Ik lekker een kabatsie manne knapie lekker op Voor naar de oude graag, nog paard de plummen aard Dus wel een beren en lopen, Morgen fiets te gaan kopen Nee hey, dat leek me nou niets, dus ik jaten een fiets Alleen de baksies worden wel wat zacht Ik ben op weg, toen kreeg ik waande pech Zo gauw, maar toen iemand het zag, verdwenen de kreng in de graag. He's on me 1982 plebs. Ik wist niet dat je kwaad werd. NPO, Radio 1. Willemijn Veenholfen. De nieuwsbv. De Olympische sporters die moeten vertrouwen op hun voorbereiding en vooral focussen. Maar ja, hoe doe je dat op een evenement als de Olympische Spelen en al helemaal als je uit Noord-Korea komt? Nou, Erwin Wennemars neemt het aankomend half uur de tips en tricks door... met een sportpsycholoog, een Noord-Korea-deskundige... en de chef de mission van onze Olympische ploeg, namelijk Jeroen Bijl. NPO Radio 1. Het is bijna half twee, hier zit NOS-journaal. Lieselot Thomas. Willem Holleder ontkent elke betrokkenheid bij liquidaties. Dat bleek vandaag tijdens de start van de inhoudelijke behandeling... van zijn rechtszaak. Holleder staat de komende maanden terecht voor zes moorden... in het Amsterdamse criminele circuit tussen 2002 en 2006.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 Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en premier Rutte zijn vrijdag aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ze zullen ook bij een aantal wedstrijden van Nederlandse sporters zijn. Voorafgaand aan de openingsceremonie heeft Rutte een ontmoeting met president Moon van Zuid-Korea. En viervoudig toerwinnaar Chris Froome begint binnenkort gewoon aan het nieuwe wielerseizoen. Hij heeft zijn ploeg Team Sky bekendgemaakt. De 32-jarige Brit ligt onder vuur vanwege een positieve dopingtest tijdens de ronde van Spanje vorig jaar. In die zaak is nog geen uitspraak gedaan. Froome rijdt volgende week de ronde van Andalusië. Radio met b -b -b ballen. Ja, maandag, dus alle ballen op Ermen met de Mars. Ermen, goedemiddag. Goedemiddag, en waarom ben jij niet gewoon hier naast mij in de studio? Wat is dat voor nee, ja, een ik, ik, ik, Ja, ja, ja ik, weet het, ik weet het, maar ik moet mijn spullen pakken... want ik moet vanmiddag... vanavond vlieg ik gewoon naar Korea toe. Ik ga naar de Olympische Spelen. <laughs> ja. Dus ik heb heel zin in, Ik ja. Hoor ik nou een poes jou naast jou? Nee, het was al ook een hond. Oh, dat was je, even je de kinderen. Hond <laughs> de, hond. Ja. Nee, de, okay. hond. de hond zit hier. Dus ja. jij zit gewoon thuis nu, je bent aan het pakken. Ja. Je bent al bijna helemaal klaar, neem ik aan. Want vanavond vlieg je ja. met, met Patrick natuurlijk, onder andere. Ja, inderdaad. Ja. Ja, we vliegen er vanavond. Ja. Dus we, echt laatste we gaan er drie weken lang zitten we daar... dus we moeten best wel wat, uh, wel wat spullen meenemen. Ja. Dus ik ben echt mijn laatste spulletjes aan het pakken... en uh, ga zo meteen op de trein naar Schiphol toe. Ja, jullie wel, hè? He. Ja. Daar, hebben we, het ja, ja, daar ja. hebben we het nog wel eens over als je terugkomt. Ja. Zeker. Maar goed, laten we het eerst even hebben... voordat we het over de Spelen hebben hebben over het weekend dat achter ons ligt. Heb jij nog gesport? Mm. Nou, ik heb uh, weinig gesport. Ik heb wel een klein beetje gesport, maar ik heb met name heel veel. Ik heb heel veel op de sportbaan gestaan. Ik heb heel veel. Ik heb uh, langs een voetbalveld gestaan en ik heb de, de, de zaterdagavond de hele avond op de ijsbaan gestaan. En dat was dus dan als coach van de van de plaatselijke bepillen en de junioren van de ijsclub de door <laughs> Dat is gewoon heel leuk. Gewoon, gewoon vier uur lang ene PR naar de andere PR. En als je met die kinderen bezig bent, dan... Uh, ja, dat, dat enthousiasme is, is, is geweldig. En als coach kun je dan echt nog, nog een beetje het verschil maken. Dus uh, ja. ik heb echt een heel leuke avond gehad. Maar heb je ja. dan altijd tijd gehad om sporten te kijken... Nou, daar heb ik ook nog wel even de tijd van gehad. Want zondag was natuurlijk de grote dag, hè? Ik, ja, ik had, Zaterdag had ik al, ja. had ik al als vrouwenwielrennen, uh, uh, veldrijden gekeken. Dat was al heel leuk. En toen zag ik dat, dat parcours al... Toen had ik echt al voor te bereiden op zondag. Want dat is de grote dag. Dan wist je één ding zeker. Mathieu van der Poel gaat hier gewoon eventjes wereldkampioen worden in Valkenburg. Ik was er helemaal klaar voor. Ik had, ik had, me, ik had de tv aastaan. Ik had, ik had hapjes gemaakt. Ik had samen met mijn zoon, zat ik te kijken. Want ja, je weet, 26 keer, keer, keer gewonnen in de voorzone. heeft hebt overal laten zien... Dat die met grote oppermacht gewoon, gewoon, gewoon ging winnen. En dan sta je daar, en dan sta je daar tien minuutjes te kijken... en dan gaat het gewoon echt hopeloos mis. Hij werd ook niet tweede, hij werd er gewoon keihard afgereden... door Wouts Wout, Hij werd zelfs derde. En dan zie je dat gewoon, ja, na nou, tien minuutjes zie je dat gewoon... De, die, die Mathieu van de Poel, die gewoon zo'n oppermachtig was... die heel veel macht in zijn benen had, er dus zat helemaal niks meer achter. Laten, Laten we... even meeluisteren. Ja moest de dag worden van veldrijder Mathieu van der Poel. Heel het seizoen al de beste. En dus was Van der Poel de te kloppen man vandaag. Op het wereldkampioenschap in Valkenburg. Uh, nog gladder dan tijdens de inrijden denk ik. Door de smeltende sneeuw die er valt. Dat is uh, iets wat we niet vaak meemaken denk ik. Het zal heel spectaculair worden. Ik denk niet dat er iemand gaat recht blijven. En nou zijn ze vertrokken. Het grote moment hier. Van der Haar met een bliksemstart. Ja. Ja. Mathieu niet super. Mathieu zit uh, rond de tiende positie. Van haar blijft als enige op de fiets. Dat is een risico de eerste. Want, uh, Van de Poel blijft nee, dat ja. trouwens ook gewoon door. Gewoon uh, doen wat je moet. En, uh, Wout van Aert is intussen de baas. Hij rijdt 2,5 minuut weg van de man achter hem. De man op de zilveren plaats en dat is niet Van der Poel. Maar die strijdt voor brons en neemt weer afstand van Tonaars. Het ongeloof straalt wel van zijn gezicht af. Jawel. En inderdaad, nummer 3 is binnen. Hier Mathieu van der Poel, gedesillusioneerd uitbollen. Over ja. de streep, gauw vergeten dit WK. Je ziet de ontgoocheling op zijn gezicht. Weer een jouw frustratie. <laughs> Oh, ja, en ik ja. zie nu ook een foto op, op de webcam. Ja, Ech, man. Ja, erg, zielig. Hè? Ja, heel zielig. Heel, ja, het het ja. was ook echt heel zielig. Uh, ja. hij, hij deed het wel grootst hoor. Hij, hij pakte het grootst op. Maar weet je, ik zat ernaar te kijken en ik maakte meteen, erg, meteen grote zorgen. Want? Ik denk, dit zal toch niet gebeuren, hè? Dat, dat, de, de, de druk was natuurlijk hoog. Maar ik stap morgen in het vliegtuig naar de Olympische Spelen toe... en al die atleten staan er zo ongelooflijk goed voor... dat er zometeen met die Olympisch ook gewoon mis zal gaan. Dat de, de, de, de druk gewoon te hoog is, bedoel je? Dat de druk gewoon te ja. hoog is, ja. Dus, dus we gaan even bellen met... of als het goed is, dan hangt Rico Schuiers. Dat is namelijk de, de, de sportspsycholoog. Uh, ja, uh, Rico, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedemiddag. Ja, ja. Hallo. Ja, iedereen weet, wijt deze grote, grote teleurstelling eigenlijk aan, aan de enorme druk die op de schouders van Mathieu van de, van de, van de Poel lag. Klopt dat, denk je? Ja, als, als iedereen verwacht dat je zomaar wint, omdat je he, op basis uh -huh. van die 26 wedstrijden dan wint... dan kan het zijn dat hij, net voordat hij begonnen is, he, dat hij dan zijn aandacht heeft verlegd van het, naar het winnen... Naar het, ja. uh, uh, dat hij veranderd is van, van wat hij moet doen om te winnen. Dus ik heb het vermoeden dat hij die, die 26 wedstrijden eigenlijk alleen maar fietst... en het juiste spoor probeert te vinden... en de juiste lijn in de bocht probeert te vinden. Mm -hmm. En terwijl mm hij -hmm. nu dan gewoon te veel bezig is met winnen, winnen, winnen. En, en ik las in de krant van dat zijn een souplesse ver te zoeken was. Ja, we weten dat ja. druk een enorme invloed heeft op je spieren. En dus verkrampt hij ja. en is die souplesse weg. En dat komt dan doordat je te veel in de toekomst uh, denkt. Dus aan winnen, ja. in dit geval. Ja, ja maar, ja, dat maar is, nu... Uh, ja. Ja, maar nu komen die Olympische Spelen aan. Want ja. uh, ik kijk uh, dit, is, dit is dus gebeurd, hè? Maar uh, wat, wat moet zo meteen... Zou, zou dat ook, ook kunnen gebeuren met, met, met onze Olympiërs? Sinkie Knecht of, of Sven Kramer? Die ja, volgende week ook absoluut topfavorieten. Ja. Uh, hoe, hoe kunnen zij ervoor zorgen dat, dat, dat die druk van die topfavorieten... gewoon niet, dat het niet tegen ze gaat werken? Nou ja... Het eerste is inderdaad dat ze accepteren dat dat is. Dus als je wenst dat die druk er niet is, dat, dat, dat gaat niet. Dus je, je weet dat die nee. de druk er is. Een, een tweede belangrijke is dat je vertrouwt op je voorbereiding. He, dat je weet, mm -hmm. mijn voorbereiding is goed geweest... als ik nog een hoogstage had moeten doen in de zomer, dat is niet te laat. He. Ik moet gewoon erop vertrouwen wat ik, wat ik heb gedaan. En de laatste mm -hmm. belangrijke is dat, dat wat er ook gebeurt... in de dagen daarvoor of op de wedstrijddag... Dat op het moment dat het echt gebeurt, dat het echt begint, dat je er dan klaar voor bent. Nou, die ja, ja makkelijk praten, al, Rico. Nou. Ja, nee, natuurlijk is het makkelijk praten, maar dat moet je wel ja. oefenen. Dan moet je allerlei mentale vaardigheden voor leren om, die, om dat goed te kunnen. Ja, ja, ja. Want, want dit hoor ik heel vaak, hè? want ik, ik, ja. ik heb zelf ook een paar keer ben ik na de Olympische Spelen geweest. Ja. En dan, ja. ik weet het allemaal. Je weet als je natuurlijk ook wel dat hij niet ja. aan winnen moet. Dat ja. weet Sven kramer ook wel, maar, maar, maar is het niet gewoon te makkelijk dan dat, dat ik zeg, ja, je hebt een paar trucjes doen en dan, en, en dan ben je er? Nee, het, is, het zijn geen het, ja. het zijn, Je moet echt leren om als de druk hoog is... dat je dan focust op datgene waar je controle over hebt. Hm. En, en je hebt eigenlijk geen controle over winnen. Want je weet niet hoe hard die anderen schaatsen. je hebt wel controle over je eigen gevoel, over je eigen gedachten. En dan te zorgen hm. dat je kunt laten zien waar je al die jaren voor getraind hebt. En dat is een soort mix tussen gespannen en ontspannen. Je moet niet te gespannen ja. zijn, maar ook weer niet te hm. ontspannen. Dus je moet echt ja, ja, zoeken naar dat juiste gevoel om, om, uh, om, om daar goed te kunnen presteren. Hoe, hoe deed jij dat destijds, Erben? Je bent natuurlijk ook een aantal keer op de Spelen geweest. Ja, nou, kijk, achteraf is het natuurlijk altijd heel makkelijk praten... maar ik denk dat die Olympische Spelen voor mij... Het was gewoon een, een stapje te groot. En Rico heeft natuurlijk, natuurlijk gewoon gelijk. Je moet je focussen op je, op je prestaties. Maar ik, was, ik vond het zo prachtig daar. Ik vond het zo geweldig. <laughs> het Dat Olympisch dorp en, de, en die eetzaal. En ja. al die aandacht ja. van al die sponsoren. Ja. En al die pers en al die media. En al, dit, en, en, en al die fans. En dan wordt het gewoon te groot. En dan, dan ja. is het heel moeilijk om dan gewoon, gewoon te, blijven, te blijven blijven. Ik, ik, ik noem mezelf als een hele goede wereldkampioen. Maar de Olympische Spelen was gewoon net eventjes een maandje ja. te groot voor mij. Nee, want dan komt er een ander fenomeen bij in Erben. En dat is niet alleen het omgaan met de truck... maar jij noemt allemaal hele grote afleiders niet. He, dus ja. het is echt ook zaak om echt heel goed te kunnen focussen. Ja, en sommigen kunnen dat misschien wat beter dan anderen... En, en, en kunnen helemaal vlammen op die Olympische Spelen... terwijl ze op wereldkampioenschappen bijvoorbeeld niet op hun best waren. Ja. Dus het, is echt, het zijn ja. twee grote dingen. Omgaan met spanning en goed kunnen focussen. En dat maakt denk ik op dat niveau gewoon het verschil. Ja, maar het is er ook juist wel voor, voor die hele grote mensen... voor, voor een Sven Kramer is het eigenlijk extra moeilijk om te presteren op de Olympische Spelen? Want hij heeft er ja, natuurlijk veel meer op, dat, last van dan ja, bijvoorbeeld alle, een... Alle, alle, oh, ja, hij kan eigenlijk alleen maar verliezen, hè, volgens ons, zeg maar. Hè, ja. Volgens de ja. leek, voor het hele stadion... Er wordt verwacht dat hij het zomaar doet. Maar goed, jij weet ook, ik weet ook... hij moet er gewoon heel hard voor werken... om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en, en het is echt superknap... als hij in de taak zelf zou kunnen blijven... gedurende een minuut of twaalf, dertien, op de team en, en, ja. en zich niet laat afleiden... inderdaad, door dingen eromheen... of te veel aan, de, aan, de, aan, aan het resultaat denkt. Maar ook gewoon rondje voor rondje... in zijn ritme, slag voor slag... Dus versnellen in de bochten, versnellen wanneer het kan... Het is dus echt schaatsgericht denken. En dan wordt de kans echt groot dat het goed gaat. Het klinkt zo simpel, ja. hè? Eigenlijk. Ja, het is zo. Het is moeilijk, maar het klinkt simpel, maar het is moeilijk om het te leren. En echt de grote kampioenen die kunnen dit. Ja. Erben, want dat vraag ik niet aan een sportpsycholoog, maar ja. wel aan jou Erben. Wat is belangrijker? Een, je, je, je, je, je schaatscoach of je sportpsycholoog? Oeh, en ik, ik, denk, op, uh, oeh. <laughs> nee, ik denk dat je schaatscoach coach, coach, coach wel belangrijk is. Omdat je daar gewoon ja. het hele jaar gewoon heel dicht, dicht uh, tegen te te mee, mee werkt. Ja. En, en als een sportpsycholoog op het laatste moment dan nog iets moet doen... Ja, dan ben je echt wel, echt wel gewoon te nou, laat. Dan ja. komt het gewoon op. Ja. Op ja. datgene ja. aan wat ja. je al gedaan hebt. En dan, dan, dan, dan, dan is die coach waarmee je dagelijks werkt... Ja, die moet het gewoon doen. Goed, ja. maar een goede tweede. Daar hebben we mee gesproken. Dat is ook mooi. Dankjewel voor je verhaal. Dat was Zeker. een grapje. Sportpsycholoog Rico Schijers, ja. dankjewel. Oké. <laughs> Ja. Radio met b -b -b ballen. Erwin, even wat wat actueel nieuws. Ja. Want zojuist reed Sven Kramer een testwedstrijdje, 3000 meter tegen ja. Tetjan Bloemen. Hoe ging het? Mm -hmm. Het ging hartstikke goed. Want hij heeft een een, een, een wereldkorf laaglandbaan gereden in 3.38.6. Dat is gewoon net iets sneller dan dat hij dat dat hij twee jaar geleden reed. En hij het mooie ervan van deze wedstrijd is, is die wedstrijd reed hij in een rechtstreeks duel tegen Tekjan Bloemen. En dat is natuurlijk gewoon een en al psychologie is dat. Want laat je jezelf zien, wil je keihard schaatsen? Uh, Tekjan, die, die, die ging, ging het duel niet aan. Die reed 342. Die mm -hmm. Ik denk natuurlijk, ja, ik, ze willen wel een beetje elkaar aftasten. Maar ze willen natuurlijk niet echt laten zien wat, wat, wat ze echt in huis hebben. Maar als je gewoon 338 rijdt... en er is nog nooit iemand op een laaglandbaan die sneller gereden heeft... dan kun je één ding zeggen, daar ben je gewoon fysiek ben je dan in ieder geval prima, en, prima en in, in, in orde. Dus uh, Sven Kramer is gewoon klaar voor die Olympische Spelen. Ja, maar het is een beetje sneu voor die bloemen natuurlijk. Ik, nou, bekijken, ik denk dat Tekjan. Ja, maar ik, denk dat Tekjan uh, ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar het lijkt me heel, heel onwaarschijnlijk. En het zou ook heel dom zijn als hij daar vol erin, erin gegaan was. Want tegen zijn Kramer moet je gewoon niet rechtstreeks racen. Ja. Want dan, dat, daar is je gewoon heel, heel, heel, heel, heel, heel goed in. Dus ik denk dat, dat Tekjan denkt van nou weet je, ga jij maar lekker. Jij hebt nu lekker de wereld -laag -la baan. Uh, volgende week worden de echte prijzen vergelijk. Maar waarom doen ze dan zo'n testwedstrijdje? Ja, ze willen toch even het ijs voelen. En uh, kijk, bijvoorbeeld Sven rijdt allemaal rondjes 28. Hij wil in die pace komen, in, de, in, dat, in, dat, in dat gevoel komen, waarbij hij zo meteen ja. dan een 5 kilometer moet rijden. Dus die drie km is echt een hele mooie trainingwedstrijd om even te voelen van wat doet het ijs, wat is er mogelijk op, op, op dit ijs. Ze kennen de ijsbaan natuurlijk uh, niet heel goed. Ze zijn er maar mm. één keer geweest. Dat, dat, dat, dat, dat is vorig jaar. Dus we willen het gewoon testen. Wat voor rondjes rijden? Met wat, met wat voor een vermoeidheid. En dat is heel mooi: ze één week van tevoren. Het gaat natuurlijk helemaal niet over deze tijd. Maar die drie km is echt een trainingwedstrijd voor hetgene wat er volgende week gaat gebeuren. Dat is die vijf, vijf, vijf kilometer. Die drie kilometer is makkelijk. Ja. Daarna nog vijf rondje, rondjes doortrekken en dan ben je olympisch kampioen. Ja, <laughs> zo simpel is het eigenlijk. Ja, simpel is het. En die Tetjan ja. kan natuurlijk denken... Ha, ik ben toch niet voluit gegaan, man. Ik, ik rijd er nog wel af. Ha. Keimuut. Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja. Kijk, kijk, kijk, fysiek gezien is het gewoon testen. En ja. ook al zouden ze vol, voluit zijn gegaan... daar hebben ze volgende week helemaal geen last van. Dan zijn ze, zijn ze wel weer uitgerust. Er, maar zo meteen praten we door over de spelen. We hebben zo meteen chef de mission Jeroen Bijl. Ja. En we bellen nog even met Noord-Korea-deskundige Remco Breuker. Maar eerst Bruno Mars. <middels> Jay Lennon can't tell me nothing, bossed up and I changed the game It's my big bronze boogie, got all them girls shook, shook My big fat ass, got all them boys cooked We're from Dollar Pills, now be popping rubber bands You know what me while I do my money dance Like, hey, sexin' on the ground like, hey Hit that little John, okay. Okay. okay, okay Oh yeah, we drippin' and, finesse and getting paid. pig Ooh, don't we look good together? Together, together? There's a reason why they watch all night long op een beetje remember the time Michael Jackson, Een beetje ook heel veel jaren 80 platen die in mijn platenkast staan. Maar het is gewoon van nu en ik vind het te gek finesse Bruno Mars en Cardi B. Radio met b -b -b ballen nog vier dagen en dan beginnen de Olympische Spelen in Pyeongchang. Erben Wijnandmars die vertrekt vanavond naar Zuid-Korea en daarom mm -hmm. vandaag natuurlijk in sport met ballen veel extra aandacht voor de voorbereiding op de winterspelen. Ja. Um, Erben, weet jij een beetje wat, wat jij kan verwachten daar? Ja, nou natuurlijk, ik ben natuurlijk al veel vaker op de Olympische Spelen geweest. Er zijn al, worden alweer mijn achtste Olympische Spelen, mijn zesde hm. Winterspelen. Um, en, en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen wel eens. Thuis denken van ja, wat, wat is het toch voor een gezeur over die spelen en waarom maakt het allemaal zo, allemaal zo bijzonder? Maar dat komt natuurlijk ook wel omdat er natuurlijk al die sporten samen zijn in één keer. En ook dat die sporters daar allemaal in een Olympisch dorp zitten. En dat is een dorp, dat moet je voorstellen Willemijn... de Dat is helemaal hermetisch afgesloten. Daar kunnen alleen maar de atleten komen. Die zitten daar dus gewoon in appartementencomplexen, die dus soms allemaal al lang verkocht zijn. Dat zijn in één keer een soort van hotelkamertjes. Allemaal een beetje improviseren. Er zijn eten. Een ethische, soort, soort van mini-samenleving. Wordt daar gecreëerd voor twee weken lang. Ja. Dat heeft een enorme, enorme leuke dynamiek. Uh, en de ma maar die spelen natuurlijk wel iedere keer anders. Hè? Iedere keer, dus ik heb ook wel een paar vragen. Want ik vind het wel leuk hè, dat, uh, dat ik heen ga. Maar ik, ben, ik weet niet zeker. Ik weet dat het Olympische Spelen zijn. Maar ik weet niet hoe het er allemaal uitziet. En hoe het ervoor staat. En wat we daar allemaal kunnen, allemaal kunnen, kunnen verwachten. Dus, uh, maar we hebben wel iemand uh, die, die, die, die, die er al wel zit. Dat is natuurlijk gewoon, gewoon de chef de mission Jeroen Bel. Dus als het goed is hangt hij ook aan de lijn. Jeroen Bel, goedemiddag. Ja, Jeroen Bel. Ja, goedemiddag. Allemaal. Hallo. Hallo, Ja. Goedemiddag. Hallo. Ja, Jeroen, wat, wat, we, wat, kan ik daar, wat kan ik daar verwachten in, in, in Korea als ik zo meteen het vliegtuig uitstap? Uh, nou, je, je, bent nog een, je moet dan nog een heel stuk met een, een trein of een bus. Ik weet niet wat je doet, maar je moet nog in ieder geval drie uur deze kant op komen. En dan ja. uh, kom je in een, uh, weer in twee dorpen. Dus een bergdorp en een, en een kustdorp... En uh, beide dorpen die zijn wel op dit moment helemaal in, in de pan van die Olympische Spelen. Dat, had ik, dat zeg ik eerlijk, dat had ik niet zo verwacht als je me dat een jaar geleden had gevraagd. Uh, ja. Maar toen ik hier al, al een. Uh, ik ben er nu anderhalf week kwam... Uh, toen, toen zag je dat al. Veel licht, uh, veel mensen zijn ermee bezig. Veel mensen in dezelfde kleding die allemaal bij de organisatie horen. Ze zijn volop bezig met het Olympisch Stadion. Ze zijn bezig met de medailleceremonie. Uh, Ze zijn aan de openingsceremonie aan het. Uh, aan het testen. Dus het is echt wel op dit moment, ik vind de sfeer, vind ik Olympischer ja. dan ik had verwacht. Absoluut. Ja. Oké, okay, dat is fijn. Hé, hey, maar als je, jij bent ook op heel veel Olympische Spelen geweest, maar wat maakt het nou voor zo, deze nou dat zo speciaal in Zuid-Korea? Wat denk je nou, wat is dit anders dan bijvoorbeeld vier jaar geleden? Toen we allemaal in, al in Sochi waren? Uh, ja, in Sochi was, nou er, er zit niet, qua organisatie van ons, van onze kant zitten niet heel hele grote verschillen. Je zit er veel meer in een beetje nee. langzaam, qua sfeer. Het is uh, hier vind ik. Uh... Maar dat was in, in Rusland trouwens ook. Dat was, was goed georganiseerd. Hier ook. Uh, ja. Alles strak. Ze zijn flexibel. Ze willen je helpen. En uh, we hebben eigenlijk... Als je kijkt naar organisatorische dingetjes en logistieke dingen, hebben we bijna niks. Ik, ik kan eigenlijk niet een groot noemen. Dus dat, uh, ja. dat, is, uh, dat is eigenlijk al die spelen wel hetzelfde. Dus al die... Hier, ook al die we weten natuurlijk ja. nog wel van, van, uh, van Brazilië. Uh, er was niks af en die appartementen... die waren, nee, die die waren kapot nee, en nee, stukken en alles. Hier is natuurlijk alles tot in de puntjes geregeld. Kan ik me zo voorstellen. Ja, maar... Ja, maar dat is eigenlijk, is, is dat de standaard? Ik bedoel, en, en Rio was gewoon een exceptionele uh, nee, situatie. Ja. Maar als je het met Venko, als je het met Sochi... Uh, het is natuurlijk altijd, omdat je altijd in een nieuw appartement komt... heb je altijd zo'n dingetje. Hier hebben we ook wel eens een keer iemand die heeft een wc die niet doorloopt, et cetera. Maar totaal ja. niet in de, in de orde van, uh, van Rio, totaal niet. Hm. Ja? Nee, Jeroen, jij bent natuurlijk jij bent de baas van de Nederlandse Sports. Dus ik zat er een beetje over na te denken... Maar je hebt eigenlijk, als je nog een keer je chef de mission moet zijn... van een olympische ploeg, dan is dit toch wel de allermakkelijkste olympische speler... die je volgens mij maar kunt bedenken. En dat zeg ik je om een reden, want volgens mij hè, is alles oké. Okay. Nee, er is alles oké. Okay. Er is geen enkele ruzie. Al die atleten kunnen allemaal zijn poeslief. En iedereen is een vorm, er is niemand ziek. <lacht> Nou, ja, ja ik, ik denk dat ik naar huis ga. Ja, ik, uh, maar even, <laughs> even serieus, want ik, ik vind het... Ik denk, wij, wij gaan zo wij gaan, gaan, meteen lopen daar honderd journalisten rond. Die zijn er allemaal op zoek mm. naar het eerste relletje. Ik ja, kan me vier jaar geleden nog, nog, nog, nog, nog, ja, nog voorstellen dat er toen heel veel was. Vancouver, ja, dat is altijd. Maar je, je weet ook misschien geen dat het uh, in, in sport door... Uh, ja. De spanning die erop zit. Door mogelijke teleurstelling. Door mogelijke euforie. Door een verkeerde ja. opmerking in de pers. Kan alles, kan alles in één keer anders zijn. En uh, ja, ja dat, dat kan ook hier gebeuren. Dus ik bedoel... kijk, ik, mijn, mijn rol... En, en dat doe ik samen overigens met de KNSB, Vergis je dat ja. niet als je dan zegt over... en de coaches als je hebt over, er is weinig gedoe, ze zijn in vorm, dat moet je echt daar neerleggen. Mm -hmm. Maar we hebben organisatoren, we hebben een aantal dingen opge, uh, opgepakt, we hebben uh, het comfort wat we proberen we te verhogen. Dus en, dat is allemaal, mm -hmm. uh, dat staat nu, maar uh, de, misschien wel de belangrijkste taak is de alertheid hebben... Uh, dat er niks ja. kapot gaat, of dat er niks afbreekt... of dat uh, uh, toch uh, uh, iemand wel ziek wordt, of uh, dat soort zaken. Ja. Dus het zit veel meer in uh, ja, zorg dat, dat, het, dat ja. het klimaat hetzelfde blijft... want het kan maar zo in één keer... Kan het, nog kan een hele, hele, hele korte vraag, Erwin, want we hangt ja, nog ja, iemand dat een vraag, Want, want ik, denk, ik maak me wel: weet je, omdat het allemaal zo goed gaat... Hè. ik kan me ook voorstellen dat als het een keertje lekker botst... dan iedereen in één keer weer super scherp is. Ben je niet bang dat het soms dan gewoon te goed geregeld is daar? Nee, nee, nee. een goede ruzie, nee, dan dat wordt krijg... iedereen scherp. Ja, als je het niet erg vindt, ga ik die niet veroorzaken. Uh. En, en wat oh, ben je... Ik kom eraan ja, ik, ik, ik, ik zou zeggen, Erben, ga lekker je best doen weer daar. Weer wat, ja. Je ja. gaat weer je column schrijven of zo. <laughs> Erben <laughs> er, heeft bij deze belofte, ja. die gaat voor een relletje zorgen. In wat voor vorm dan nee. ook. Je hebt de mission Jeroen bij. Heel erg veel succes daar, plezier. En nou ja, en bring some home, zou ik zeggen. Zeker. Radio De ballen. Ja, formeel zijn ze natuurlijk nog op voet van de oorlog met elkaar. Maar tijdens de komende Olympische Spelen verenigen Noord- en Zuid-Korea zich onder één vlag. 22 Noord-Koreaanse sporters maken de komende week een opwachting tijdens die Winterspelen. We praten erover met hoogleraar Korea-studies Remco Breuker. Meneer Breuker, goedemiddag. Goedemiddag. Krijgen die Noord-Koreanen, vraag ik me af, krijgen die straks iets mee van, van de vrijheden van Zuid-Korea in, in, in, in het Olympisch dorp? Nee, nee, dat denk ik niet. Dat is een van de dingen waar heel erg hard over onderhandeld is. Dat, uh, dat de Noord-Koreanen toch al onder flinke surveillance moeten blijven staan. En apart, uh, apart zullen worden behandeld. Ja, ze zitten ook echt apart. Ja, ze zitten wel apart. En ze hebben daar al de grootste vlag van de Olympische Spelen uit hun appartement naar beneden laten hangen. Mm -hmm. Om aan te tonen wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Uh, nee, het is, kijk, het is altijd hoor, met Noord-Koreanen die naar internationale evenementen gaan. Die worden toch wel goed afgeschermd. Maar dat betekent dat dat je een soort begeleider hebt... die, die zorgt dat je nou, dat je, ja. je gescheiden houdt van de rest? Ja, dat, ja klopt. Je, je gaat nooit, in principe nooit alleen op uit. Als het wel gebeurt, dan is er iets mis. Ah, ja. Normaal gesproken heb je begeleiders die iets in de gaten houden. Oké, okay, maar tot, tot hoever gaat dat, schets dat is? Dat is iemand die echt altijd bij je is de hele dag. En ook als het even kan, bij jou in de kamer slaapt het liefst. Ja, oh ja? Dat, dat gaat vrij snel. Ja, nee, zeker. Maar okay. nou goed, nou, kijk, als je bij een groot evenement bent... dan kan je dat natuurlijk überhaupt met een, een kamergenootje een kamer delen mm -hmm. Maar die houdt je natuurlijk niet in de gaten. Dus dat is wel echt anders. ja, ja. Want zijn ze niet een beetje bang dat er toch een paar sporters... blijven hangen in het zuiden? Die Ik denk meer het veel meer dan een beetje bang zijn. Ja. Ja. Ik denk dat ze doodsangst uitstaan. Dat zou een verschrikkelijke PR zijn. Ja. Als er een paar sporters achterblijven, dus nee, daar... Ze, ze zullen wel echt alles op alles zetten om dat te voorkomen. Ja, maar ja... Die... Je kan toch niet 24 uur per dag, denk ik, onder iemand aandacht blijven? Ja, ja dat kan wel. Het is natuurlijk dat eer, iemand... eerder gebeurd, ja. hè, dat spelers overlopen, ja. toch? Ja, het, gebeurt, het, gebeurt, het gebeurt vrij zelden. Omdat uh, ja, de repercussies voor de familie die achterblijft... die kunnen heel flink zijn. Ja. Ja, het is gewoon lastig om, uh, om je, je je minders te, te ontworsten. Maar het kan, het gebeurt af en toe wel. Maar ja. zo'n zo minder, zo'n begeleider... die kan natuurlijk zelf ook besluiten om over te lopen. Ja, dat ja. kan. Het ja, gebeurt ja. niet bij mijn weten, maar het kan ook goed. Dus ik hoop dat dit een, een, een ja. eerste keer zal zijn, ja. Ja, dat hoop je, ja. <laughs> ja. ja, je hoopt het wel. We het iets beter leven krijgen, ja. ja. Goed, um, ja, is, is dat iets waar, waar, waar, nou ja, waar, waar, waar natuurlijk enorm de focus op ligt, op, op, op dat gedeelte? Maar laten we het even over hebben over uh, de, de rest um, uh, van de spelen. Want, Erben, jij ja. wilde er wel iets specifiek over vragen, toch, aan Remco Breuker? Nou ja, ik vind het heel, heel, heel, heel interessant... dat er nu ook bijvoorbeeld bij het ijshockeyteam daar zijn dus twaalf Noord-Koreanen aan, aan toevoegen. Ja. Dus per wedstrijd moeten er drie, minimaal drie van die Noord-Koreanen uh, uh, meespelen. Het is natuurlijk heel ja. raar dat dat zomaar op het allerlaatste moment... die, ja, die, die spelers bijgevoegd bij worden. En mm -hmm. Hoe kijken die, die Zuid-Koreanen daar eigenlijk tegenaan? Ja, dat is een beslissing die is natuurlijk door de politiek genomen... door de president zelf. Het ja. is niet overlegd met degene met de sporters die op zij moeten stappen... na vier of weet ik het hoeveel jaar... Echte harde voorbereiding. Dus dat is bij zowel de bevolking als bij de sporters zelf uh, niet goed gevallen. De meeste mensen zijn hier echt toch wel behoorlijk over opgewonden geraakt. En de sporters zelf: ik vind het ongelooflijk uh, dat ze gewoon niet hun stem meer verheffen, dat, dat ze toch uh, voor, het grotere, voor het grotere goed kiezen. Want mm. Het zal je maar overkomen. Ja. Maar wat vind jij ervan? Ja, maar... Want die Noord-Koreanen die voldoen dus niet aan de kwalificatie-eisen. Die worden dus wel gewoon toegevoegd. Niet zo heel gezellig voor ja. die andere spelers, neem ik aan. Ja, die, die kwalificatie-eisen maakt me niet zo heel veel heel, heel, heel uit. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld, hè, uh, bijvoorbeeld wij hebben de, de ploegenachtervolging. en dat we dan in één keer zeggen: Nou, we hebben een ander land wat totaal helemaal niet kan schaatsen. maar dan moeten we ploeg moeten we er eentje bijzetten die helemaal niet kan schaatsen. En dan uh, dat, dat, dat, dat kost het gewoon je, jezelf een medaille. Precies. Maar, ja. uh, en dan ja. weet ik niet of het, het ja. effect wat je eigenlijk. Wil, te wilt, wilt behalen van ja saamhorigheid ja, daar kan het ook tegen je werken. Dus ik ben heel benieuwd ja. naar hoe, hoe die, ja. die Zuid-Koreanen daar tegenaan. Want dit gaat ze niet. Ze gaan niet beter presteren nee. Hier, hierdoor. Nee, ze gaan zeker niet het? beter presteren. Het uh, gaat ze ook opbreken. Het is ook een hele gekunst, uh, gekunstelde aangelegenheid. Als dus je ziet ook hoe ze samen dan de verjaardag vieren van ja. een van de atletes. Ik, ik, op alle fronten is het heel onverstandig. En ik denk dat het ook wel als een boemerang kan terugkomen. Als ja, dit is nou een hereniging is, dan moeten we wel eens misschien. Het is niet de doen, vraag: he? de, het belang van de sporters op de wereldvrede wat weegt zwaarder? Ja, daar, daar moet je ja, op gaan. de sporters natuurlijk, we hoeven <laughs> niet af te hebben. Nee. Comédiërreskundige <laughs> Remco Breuker gaat de spelen op de voet volgen. Dank. Erben, jij ja. vertrekt bijna. Uh, je hebt nog 40 seconden om te vertellen waar jij je het meest op gaat verheugen. Ja, Iedereen denkt dan aan de 10 kilometer van zijn kamer. Maar dat is zo, zo voorspelbaar en makkelijk. Er moet echt iets sensationeels gebeuren daar. En dan zit ik heel rustig te denken. En denk je, ja, dat lange baas gaat ze interesseert ze niks in, in Zuid-Korea. Nee. Maar short trekken, dat, dat is het schaatsen van Nederland. En Shinky Knecht, Shinky Knecht uit Bantega... Die geen woord Engels spreekt. Die gaat dan <laughs> gewoon vier gouden medailles ophalen. Dat zal pas echt een sensatie zijn voor, voor deze Olympische Spelen. Ja, vanaf vrijdag iedere dag live bij de Spelen. Iedere dag.